Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Siciliaanse politie heeft drie mensensmokkelaars uit Egypte opgepakt. Ze hadden waarschijnlijk de leiding over een schip met honderden migranten dat woensdag op Sicilië aankwam. De drie werden aangegeven door de ouders van een Syrisch meisje met diabetes. Ze zeggen dat het meisje is overleden nadat de Egyptenaren haar rugzak met insuline overboord hadden gegooid. Met de arrestatie van ruim 430 mensen zijn aanslagen in Saudi-Arabië voorkomen, zeggen de autoriteiten in het land. De verdachten zouden banden hebben met islamitische staat en wilden aanslagen plegen op moskeeën en veiligheidsdiensten. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. Een Amerikaanse marineofficier is bezweken aan de verwondingen die hij donderdag opliep in Chattanooga. Een man schoot toen vier militairen dood en verwonde een ander voor hij zelf door de politie werd doodgeschoten. De FBI behandelt de schietpartij als een terreurdaad... maar vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over het motief. Volgens de autoriteiten is de schutter, die in Kuwait is geboren... het afgelopen half jaar in elk geval in Jordanië geweest... en mogelijk ook in andere landen in het Midden-Oosten. In Griekenland zijn twee imkers opgepakt... voor het veroorzaken van een grote natuurbrand gisteren bij Athene. De brand begon aan de voet van een berg... en verspreidde zich al snel over enkele kilometers... De twee verdachten wilden hun bijen uitroken om honing uit een korf te halen, maar daardoor ontstond dus brand. Gele drager Chris Froome noemt een actie van een toeschouwer tijdens de Tour de France-etappe van vandaag respectloos. Iemand uit het publiek schreeuwde dopinggebruiker en gooide een beker urine naar de nummer één in het klassement. Froome denkt dat de actie het gevolg is van verhalen in de media waarin wordt gespeculeerd over dopinggebruik.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 is de zomer van ZFM met, met nu de Yellow Breakdown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 Maroon 5, Dit is Sommers Gun Hurt, Like a Motherfucker... ...vinden we op 26 in hun derde week... ...en daarmee meteen de snelste stijger van deze week. In de tweede week staat Pharrell Williams samen... ...eh, uh, Pharrell Williams alleen met de nummer Freedom op 25. David Guetta Nicky Nicki Minaj en Avra Jack met Hey Mama... ...vinden we op 24. 23 is voor Bob Sinclair samen met Dant Hellman. Viel de Vibe. 22 voor Florence in de Machine, Ship to Wreck... ...en 21 is voor Martin Garrix en Asher met Don't Look Down...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 say ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. damn cause I I can't find the words oh you stole my heart we had a summer, flame. a summer flame and I told my heart it was just a summer, flame. A, summer flame. a summer flame but you made me fall in the winter bloom in the spring from June to December was you and me Oh my heart, it was just a summer thing That it was just a summer thing Just wanna go Thank Om Op 19 dus nieuw binnenkomen onze Hollandse Afrojack samen met Mark Taylor summer thing.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 is gezakt, waaronder zagen Larsen met Uncover van 14 naar 18... Keigo samen met Parson James, Stol de Show van, 7, van 13 naar 17... ...en Manzermeleu met Heroes, die is van 8 naar 16 gegaan... ...en daarmee de tweede snelste daler van deze week...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 Eerder mocht Fred uh, Grand al een uh, officiële remix uh, van het nummer maken. Om nog maar eens uh, te onderstrepen dat Madonna alles kan maken... plaatste uh, deze week ook nog een uh, foto van zichzelf. Met echt een huge uh, neusring, Neuspiercing, dat was een uh, paar dagen geleden op uh, Instagram. Het ziet er niet uit, maar ja, dat hoort wij. Niks aan te doen. Hé, hey, uh, weet je nog het gedoe uh, over die plagiaatzaak van uh, Blurred Lines? van Verrell Williams en uh, Robin Thicke?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 Uh, Taylor wist ik namelijk uh, nauwelijks nog een houding te geven toen uh, Jason de tijdens zijn optreden spontaan zijn shirt uitdeed.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 De week geleden komt hij uh, nog op nummer 1. 21 weken onder dus al uh, weer in de lijst. Vorige week nog op 10. Uh, twee plaatsen gezakt dus. David Guetta samen met Emily Sunday. What I Did For Love. En intussen was nog uh, Whisky Khalifa samen met Charlie Pett, When I See You Again op uh, 13. Maar wij gaan er nu nummer 11 rijden. genoteerde plaat van uh, deze week in de Eurobreakdown. En eigenlijk ook wel van de afgelopen weken.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 40, en of uh, Omi uh, daar ook nog steeds uh, in staat, nou dat kan. Komt-ie? Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte alle 40 op een rij. Je rond die we naar de ene hits vrij omwacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Ja, inderdaad, de collega's van Radio 53A 538 presenteer iedere vrijdag tussen 2 en 6 de Nederlandse top 40. En die ziet er als volgt uit. Ik ga er in een rap tempo voor jou doorheen vliegen. We gaan eerst kijken naar de sluiters. Dat is op nummer 40. Rihanna samen met Kanye West en Paul McCartney met Paul 5 Seconds. Taylor Swift samen met Kendrick Lamar met Bad Blood op 39. En Omi staat erin. Inderdaad, met cheerleaders op 38. Lost Frequencies samen met Janieke Divai met Reality vinden we op 37.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 Nummer 3, ja eindelijk, hij is er vanaf. Drank en drugs, Leo Klein en Ronnie Flex in plaats van 1, dus op 3. Nikki Jam en Ricky Iglesias, Elle Pardon vinden we op 2. En Felix Chance aan met uh, Jasmine Thompson met 1 Nobody. Dat is de nieuwe nummer 1-hit van uh, deze week in de Nederlandse top 40. De Euro Breakdown op, Breakdown op vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan verder met de Euro Breakdown inderdaad. Jess hold by hand vinden we op 8. 9 is Louis Notain, Messiah in En de 10, Lena Traffic Lights. Maar dit is nummer 8. Put your arms around me, tell me everything.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 En uh, witte palms. En daarbij uh, schrijft ze vakantiestemming. De 35-jarige verblijft momenteel met haar twee kinderen in uh, Sint Bart. En uh, ja, vrij kort daarna plaatste de dame een foto van haar kinderen in het zwembad. Daarbij nou, schreef ze waterratjes. Want uh, Simpson is daar met uh, goede vriendinnen. En kwam vorige week met een privévliegtuig op de Caribische eilanden. Haar man, uh, Erik Johnson. Uh, of die daar ook vakantie aan het vieren is, dat is niet duidelijk voor ze. Nou, ik zie die foto hier op uh, Instagram staan. Echt knip pimmelen. Maar goed, hè? Uh, wat doe je eraan? Ja, de Jessica, 35, die denk allemaal nog dat ze achter ze zijn en niks aan te doen. Hey, door met de hitlijst. Doen we met de nummer 5 van deze week.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 Zelfs geweest, twee keer om precies te zijn. Meisje lezen DJ sneek samen met uh, Meu met Linan op vier... 3 van deze week. Ben je nou vergeten hoe de top 3 van vorige week eruit zag? Ik laat het niet zo horen. Maand nummer 3 in ieder geval tot uh, vorige week dit nummer. 1 pletje, plekje gedaald is. Make your levensdieters mee. Leernaam 4 in een 16e uh, week. Maar zo zag de top 3 dus vorige week uit.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 Nummer 1. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week nog op 5-2 uh, plaatsen dus uh, gestegen. En uh, zes weken in de lijst. Nummer 2 van deze week, Clinker. Riva, restart the game. Vorige week ook op 2. V hoogste precies 2. En 13 weken in de lijst. Ben ik toch benieuwd uh, wie er op nummer 1 gaat staan? Opletter, luisteraar uh, weet het al. Maar dit is eerst nummer 2 ain't yeah, to anybody used to be, so not to blame, you should the tree. We watch it fall, as you can see, you start the game. Your yeah, taste take the pain, I losing it someone who can change? Don't even look back at yeah, this wasted moment's time. ain't yeah, to anybody used to be, so not to blame, you should the tree. We watch it fall, as you can see, You start the game.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 Level. just leave the spaceship up Nu